Tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort uh, gaat uh, beginnen. Achter de knoppen heeft plaatsgenomen inmiddels Roy Halleman. Uh, nog steeds is de koffie gratis, tussen 11 en 12 ook. Met Yvonne Roosendaal achter de bar. Dus uh, reden te meer om ook nog even dit uur in Hotel Hoogland te komen. Nou Pieter, wat gaan we nog doen in dit uh, uur? Uh, goedemorgen Jaap, uh, goedemorgen. goedemorgen luisteraars. Tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, we hebben weer een interessant programma. We gaan straks praten met Gert Tone en Nico Stammes. Want dat zijn de kandidaten van de Partij van de Arbeid voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Daarna gaan we praten met het vertegenwoordigers van Zandvoort's vrouwenkoor en de Zandvoort's mannenkoor. Want er is morgen een groot concert in de, de Protestantse kerk. En tenslotte gaan we praten met Peter en Gilles Kok over de Zandvoorter van het jaar. Ja. Jaap, nog even een paar punten. Nog een paar punten tussendoor. Voordat we belaagd worden door de twee uh, kandidaten van, uh, van de Partij van de Arbeid. Ze nemen nu al plaats. Dus... Ja, is goed. <laughs> dus ja, goed. Want uh, we hebben Jurien en Petter vanmorgen gehad. Uh, die uh, praten over de sterrenactie in die kerstboom. Uh, wilt u nu nog sterren hebben? U kunt ze downloaden op www.kerkzondvoert.nl. Daar, daar zijn die sterren uh, te downloaden. Vul ze in en hang ze aan die boom. In, als u tenminste uh, plannen heeft, wensen heeft of wat dan ook. Ja, 24 december staat op jouw blaadje ook. Is er een openlucht kerstzang op het Kerkplein. Dat uh, is met vuurpotten en al. Dan worden er allerlei uh, liederen ten gehore gebracht. Uh. Oh, maar Jaap, er is zoveel te doen. Dat is één. En wat, uh, we hebben, de 1 januari hebben we voor de vijftigste keer de nieuwjaarsduik. Helaas ja. uh, zal Joost Roely er niet uh, aanwezig zijn. Want dan vier ik uh, nog een beetje vakantie op Ameland. Dus, uh, Jaap, Jaap jij moet gewoon komen. Ik zie wat jou in zo? je string het zwembad. Het... Ze nog wel. Het, het zeetje induiken. En dan het weet ik nu al wie de mij gaat fotograferen. Dus dat... Uh... Ja. <laughs> dat ik ik verwacht jou in ieder geval, Jaap, in, uh, in de zee. duik. Dames en heren, kom kijken. Jaap Koper in zijn string gaat het zwimmetje in. Uh, vandaag is er <laughs> nog genoeg te zien. Ja. En te beluisteren. Want het koor, kamerkoor, I Cantatori Allegri, die zingt de hele middag en de hele avond in het centrum van Zandvoort. We hebben in het muziekpaviljoen de Westside Dickens Orkest die vanmiddag speelt. En natuurlijk vanavond de sprookjeswandeling, heel groots opgezet. 45 sprookjesfiguren lopen rond, onder andere Jaap Koper in Roodkapje. Er is genoeg te zien en mee te maken. En natuurlijk morgen het kerstconcert Jazz in Zandvoort. Alles is uh, ja. dit weekend hier in Zandvoort mee te kopje. maken. Roodkapje. We zin gaan zin eerst, zin een, zin eerst even een plaatje. Dat goed. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowen and blowen, a bushels of fun. Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells time and jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air horse lay Giddy up Jingle horse Pick up your feet Jingle up Around the clock Mix and a Mingle in the Jingle and feet That's the Jingle bell rock Jingle bell Jingle bell Jingle bell rock Jingle bell chime Jingle bell time Dancing and prancing in Jingle bell square One horse sleigh Giddy up, jingle horse Pick up your feet Kerstmuziek uh, hebben we de komende tijd denk ik ook hier niet uh, te klagen op deze zender. Want uh, er wordt heel veel gedaan. Uh, de winterse top uh, 100 of 50 wordt sowieso hier uh, bij CFM uitgezonden. Dat, dus dat sowieso. Uh, nou, werd er werd dus net gesuggereerd. En dat vond ik wel leuk. Uh, een rood kapje in een string. Dat werd er gezegd, dus uh, tijdens het plaatje. Nou, ik weet niet, moet ik er nog even over nadenken. Maar goed, als ik uh, nu tegenover... zie ik ook twee roodkapjes zitten. Ja, dat zijn... Mijn zorgels ringen. <laughs> Absoluut. Ja, ja. Ja. Goedemorgen. Is, uh, ik ben me er niet bewust van. <laughs> goedemorgen, Geert Tone. En goedemorgen, Nico Stammers. Goedemorgen. goedemorgen. Dat zijn de vooruitgeschoven uh, mensen van uh, de lijst van de Partij van de Arbeid... die deze week is vastgesteld... Zeg we het goed zo? Ja, dat ja. klopt aardig. Dat was vorige week al geloof ik. Vorige week ja. al. Ja. Ja. Hard, hey, even even is, een he? vraagje, heren. Uh, normaal gebruikelijk is dat je eerst een programma maakt... en dat je daarna pas uh, de kandidaten op een lijst zet... want die moeten zich toch conformeren aan het programma. Ja, Hoe is het ja, met jullie programma? Ja, wie zegt ja, u dat er nog dat geen programma is? Is er een programma? Ja, er is ja, wel weer een ik programma. heb eerst een programma vastgesteld, Pieter. Ja. Waar, waar <laughs> kan ik dat programma vinden? Uh, binnenkort in je brievenbus. <laughs> Nee, We moeten ik... nog, nog even een paar, uh, paar uh, op, op, op de die vastgestelde wijzigingen aanbrengen en dan, uh, en dan wordt die openbaar. Nee, ik stel die vraag omdat uh, jullie natuurlijk uh, uh, de communicatie hoog in het vaandel hebben staan. En jullie hebben ook een eigen website, Partij van Arbeid, Schandvoort. Uh, ja, maar die wordt niet zo goed bijgehouden geloof ik. Nee, want de laatste wijziging is van 2 februari 2008. Ja, ja. En daarna is er nooit meer iets opgezet. Nee, dat komt. Wij zijn zo hard bezig met alle andere dingen dat we daar geen tijd voor hebben. Wij zijn gewoon in, aan het werk. Uh, en die andere <laughs> weet die, ook die de de met <laughs> En die andere mensen hebben aan weblogs en andere dingen. Maar dat heb ik, ik heb helemaal geen tijd voor een weblog of om te twitteren of weet ik veel wat. Nee, maar zou je ik niet moet, verstandig... Ik moet werken, daar ben ik voor ingehuurd. Nee, maar het bestuur, zou die dan niet uh, meer aandacht moeten geven aan communicatie met de achterban? Ja, dat, uh, dat, dat vind ik ook. Maar uh, Ik heb het al een paar keer aan ze doorgegeven, maar... Uh, Misschien dat die oproep van jou nu gaat hebben. Ja, 2, februari 2008 is lang geleden. En wat staat erop? Alleen maar het oude verkiezingsprogramma En de raadsfractie waarvan wat wijzigingen zijn gekomen. Maar ik zal je vertellen dat het, van, van het oude verkiezingsprogramma van ons is ook om te smullen. Ik heb er, er een paar... zoveel ik, heb, ik heb er een paar punten van genomen. Wat zijn de verschillen ten opzichte van vier jaar geleden in het programma? Ja, en kleur de plaatjes. Ja. Zoek de verschillen en kleurde plaatjes. Dat bedoel je. Dat bedoel ik. Ja, daar heb ik het over. Nee, uh, ja, wat zijn, wat zijn de verschillen? Wij hebben natuurlijk in ons uh, huidige programma aangehaakt bij de ontwikkelingen die, uh, die we hebben doorgemaakt in Zandvoort. Uh, wat er allemaal is gebeurd. En, en, um, en natuurlijk wat er uh, aan nieuwe regelgeving is, zoals over uh, de, nou, de WMO, uh, huishoudelijke hulp, mantelzorg, noem de hele zin maar op. Maar nou, Allerlei zaken die, uh, die uh, in de afgelopen vier jaar gespeeld hebben, uh, daar, uh, daar, uh, daar, daar, daar borduren we nu op voort. En het, uh, kijk wat het, hele grappige, of het hele leuke is ook, het collegeprogramma wat we hebben is nagenoeg, in januari en februari komen er nog een paar stukken, maar is nagenoeg helemaal volbracht. Ja, maar ik praat even niet over het collegeprogramma, de ja, programma maar, van de Partij van de Arbeid. Ja, maar kijk, in het collegeprogramma, daar staat een heleboel in van de Partij van de Arbeid en die dingen die heb ik mogen doen in dat college. Dus al die dingen die in het programma staan van de Partij van de Arbeid, het gros daarvan is ook gerealiseerd. Wat is er niet gerealiseerd in het programma van de Partij van de Arbeid? Ik heb het hele programma niet ja, uit mijn hoofd, zeg kom. Hallo. Nou, je hebt vijf speerpunten genoemd in je ja, programma. Ja, vijf speerpunten, maar je hebt een heel programma. En uh, er, zijn, er zijn natuurlijk ook allerlei dingen niet gerealiseerd. Maar het gaat mij om uh, dat we heel veel gedaan hebben van wat we beloofd hebben te doen. En dat gaan we dus bij de, in de verkiezingstijd gaan we dat ook aardig uh, naar voren brengen, uiteraard. Want het is niet alleen belangrijk wat je gaat doen, maar ook wat je gepresteerd hebt. Uh, de, mag ik een voorbeeldje geven? De Partij van de Arbeid wil dat het ingezette beleid waarin nieuwkomers op de woningmarkt uit de gemeente Zandvoort dat die zich met voorrang kunnen vestigen in Zandvoort. Zal ik het nog een keer zeggen? Nee, nee dat hoeft niet. Nee, Nico zit er ook. Nico? Ja, ik, Nico. Zit, ik zit er ook. Maar ik, zoals je weet... en er staat ook al een nieuwe verkiezingsprogramma... Ja, dat ken ik dus nog niet. Oh, dat, dat weet je niet. Dus daar, Misschien moeten we er in ieder geval later nog eens een keer op terugkomen hier. We laten ons graag uitnodigen wat oh, dat betreft... om dat, dat programma eens toe te lichten. Maar voor nieuwkomers op de, op de Zandvoortse woningmarkt... er zijn startersleningen... Ja, en dat ze met voorrang zich hier kunnen vestigen. De, ja, daar... Die voorkeur heeft de Partij van de Arbeid uh, nog steeds. Het is ook, ook absoluut ontstreden. Maar is het ook gelukt in de afgelopen vier jaar. Of dat gelukt is, ja, dat, dat zou ik uh, aan de wethouders uh, moeten, moeten vragen. Ja, Ineens komt nee. de bal bij mij terecht. Maar cijfers daarover ken ik niet, uh, moet ik je eerlijk zeggen. Dus, uh, maar even wat anders. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee ja? dat vraag, ja? Ja, oh. het, ja, ik, nou, nou, is een vraag. Goed, Maar het is gewoon Nee, wacht nog even. Dit is gewoon gerealiseerd. Er zijn dus meer mensen die een woning hier hebben gekregen dan daarvoor. Ja, maar het gaat en... om het voorkeur. Ja, met voorkeur, want we hebben onder andere uh, regionaal kunnen regelen. Want niet alleen de startersleningen als initiatief zijn regionaal geregeld. Maar ook die 30% uh, eigen uh, toewijzing van, uh, van de gemeente die is gerealiseerd in deze periode en dat was ook een Zandvoorts initiatief. Dat betekent dus dat 30% gaat niet naar de woonwinkel, maar wordt gewoon rechtstreeks in, hier in Zandvoort verdeeld ten behoeve van Zandvoorters. Nou, dat is dus gewoon een, uh, een mijlpaal in, uh, in de geschiedenis van de woningtoewijzing. want daarvoor was het gewoon 100% gaan naar de woonwinkel. Oké. Okay. Dus dat hebben we bereikt, ja. Oké. Okay. Andere vraag. Uh, Partij van de Arbeid stelt in haar verkiezingsprogramma van vier jaar geleden nogmaals, dat Zandvoort zuinig lieten zijn op haar dorpskerm. Vernieuwingen mogen nooit ten koste gaan van de identiteit. Als ik nu kijk in het centrum van Zandvoort, de dorpskerm, dan zie ik één grote bouwput. Ja, klopt. Ja. En daar zijn wij niet blij mee. Dat betekent ook dat we bij het nieuwe bestemmingsplanscentrum wat nu gemaakt wordt en wat binnenkort moet worden vastgesteld, ook opgenomen willen hebben, dat de bouwvolumes, en dat heb ik in het college al besproken, dus daar moet de raad het nog wel mee eens zijn natuurlijk, maar dat de bouwvolumes, de bouwhoogtes en de volumes in het bestemmingsplan centrum niet mogen wijzigen. Oftewel, het kan niet meer zo zijn dat panden die er nu staan, wat twee hoog is, of gewoon, uh, nou ja, we gaan een grondverdieping, dat daar opeens een toren van vier, vier vijf, zes, zeven verdiepingen komt. Dus ja. wij willen dat nu opgenomen hebben in het in het, in het bestemmingsplan. Gretone, ik spreek even niet tegen je als wethouder... ...maar als lijsttrekker van de Partij van Arbeid. Ja, dat doet afgelopen vier jaar gezegd ja, je dat, sta, dat staat ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma. Alleen we moeten nu bezig ja, met een nieuw in de bestemmingsplan. Af, afgelopen vier jaar... Nee, dat klopt, maar wij zaten de afgelopen vier jaar met een bestemmingsplan... ...waarin je dat niet kon voorkomen. En daar gaat het om. Het bestemmingsplan liet daartoe. toe. En wat wij willen en wilden, maar je kunt niet zomaar bestemmingsplan gaan zitten wijzigen, is dat dat niet meer gebeurt. Met andere woorden, we hebben nu, uh, wij gaan dus nu in, in, bij de bestemmingsplanbehandeling ook inbrengen dat uh, die bouwvolumes die in het vorige bestemmingsplan stonden, staan, dat die niet meer uh, gehanteerd mogen worden. Hmm. Oftewel... ...terug naar de originele staat. Ja, en dan ga ik even naar het raadslid. Ja. Maar wel, wat, wat kun, kun jij eraan doen, Nico, als uh, raadslid uh, daar aan doen? Wat ja? ik, wat ik zeker, zeker wil in de komende periode... ...dat als er veel meer opgelegd gaat worden naar inderdaad, wat er gebouwd wordt... Ja. ...afgezien van, van de hoogte... We, ...we hebben het hier constant over de identiteit van ons, van ons dorp... Hè. Ja. Dat, ...dat moet zoveel mogelijk bewaard blijven. En ik, ik vind dat nieuwbouw die, die, die gepleegd wordt hier in het... In in dit dorp, de, de reeds aanwezige bouw eigenlijk moet versterken. Mm. He, dus je, je, je zal veel meer op details moeten gaan die je die, die, die aanspreken uh, voor wat betreft uh, Zandvoort. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, in, de, in de Poststraat, mm. dat uh, dat huis wat daar wat daar de achtstolening ja. is dat die hebben een, een gevel waarvan je zegt van kijk dat is dat heeft oh sorry ja. dat heeft duidelijke kenmerken van van een, een Zandvoortse bouw ja. en ik ik vind eigenlijk dat dat op het ogenblik maar goed over smaak valt niet te twisten. er wordt heel veel gebruik gemaakt van dezelfde architect hier in Zandvoort. dat ja. dat merk je ook ja. dus dat betekent ook dat je een een, een bepaalde stijl krijgt waarvan je eens keertje moet nadenken of, of die wel gewenst is dat die zo overheersend aanwezig is uh, Maar wordt hier in Zandvoort. Ik vind het mooi, ja. en maar en dat wat betekent... voor middelen heb je om dat dan anders te doen? Nou, het Partij van de Arbeid is, dat, dat staat ook in het nieuwe uh, verkiezingsprogramma. Dat ook, kennen we nog ook, niet. Te, nee, maar ik, ik, ik geef dus even aan dat het erin staat, ja? hè, dat wij onder meer kijken naar de samenstelling van de, van de welstandcommissie. Hè, of je eens een keertje niet met elkaar rond de tafel moet gaan om daadwerkelijk afspraken te maken over wat willen we hier nu precies in het centrum we krijgen ontzettend veel te is ont nou ontwikkelen. Dat is dat nou zo belangrijk, dat centrum? Is dat heel belangrijk? Dat is mijn volgende zin. Ja. He? We, hebben, we hebben nog ontzettend veel te ontwikkelen hier in Zandvoort. We krijgen het, het gebied Middelboede, Varenwit. Er zijn ongekende mogelijkheden. Er ja. kan ontzettend veel nieuw. Daar heb je in feite niets te maken met een dorpskern. He, maar die dorpskern waar iedereen nu zo ontzettend zuinig op is. En, en mijn inzien is ook terecht hoor. Want het is echt uur uur wat dat, dat betreft. Want anders houden we helemaal niks meer over. He. Maar daar moet je die identiteit zoveel mogelijk bewaren. Daaromheen kun je spelen wat je wil. En kun je, kun je zorgen dat je nou, er een fantastische badplaats van maakt. Met, met, met allerlei bouwwerken die je, die je maar wilt. Moet Niet te gek worden natuurlijk. He. Maar daar, daar moet je afspraken over gaan maken. Ander punt... Wat ik ook hier uh, naast me zie liggen, de openbare toiletruimte. Ja, die is karig. Die is karig, ja. Die is karig, ja. Want, ja, ja vier ja. jaar geleden was dit een topic in jullie verkiezingsprogramma. Ja, nou inmiddels zijn we wel een aantal. Ik lees voor: het aantal openbare toiletten in het centrum van Zandvoort wordt uitgebreid, ja. vooral met exemplaren die toegankelijk zijn voor vrouwen. Nou, ja. dat, dat heb ik niet gezien. Ja, dat, dat, <laughs> dat, dat heb dat ik niet staat gezien. in het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden. Er zijn ja, er binnen er het, er het LDC wordt er nu mee gebouwd. Schoen, er staat er hij, nu een op het We Zijn er vier jaar verder? Ja, ja maar uh, als die andere, uh, andere mensen daar niet zo voor zijn, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Ja. Ja, maar hoe kan je dan, dan andere mensen te overtuigen dat het dan noodzakelijk is? Want nou, dat nee, is toch het, een kwestie nee. van overtuiging dan? <coughs> nee, iedereen, nou wat je, wat je hoort is, vind, iedereen vindt het eigenlijk noodzakelijk, maar dan krijg je... je Not in A, my backyard. Krijgt, nee, ja, precies. Je krijgt A van waar dan? En er is een locatieonderzoek geweest. En we moeten natuurlijk ook weer niet overdrijven. Want er zat horeca in dit dorp. Ja. En iemand die in de, in de horeca vertoeft, die kan gewoon bij die horeca naar het valet. Maar ook mensen die in het dorp looppunt die naar het toilet moeten, kunnen of in winkels of in de horeca naar het toilet. Dus je moet kijken van waar hebben we het dan nodig. Ja, nou, nou, op de, de, op de sooproute. Dat dat vier jaar geleden was dit een topic in jullie verkiezingsprogramma. Een, een topic, ja. dat is een van de punten waarvan we zeggen, daar moet aandacht aan besteed worden. Nou, er staat er een op Vrouwseplein. Uh, er komt er een in het LDC. Dus er wordt wel aan gewerkt. Alleen Keulenaken zijn ook niet op één dag gebouwd. Dus, uh... Maar je zegt er komt er een in het LDC. Maar... En, op het, en op het strand komen er natuurlijk dadelijk ook vier bij hè, met de vier, vier nieuwe paviljoens. Uh, ik heb ooit als ondernemer, toen was ik geen wethouder, een aanvraag ingediend om een apart gebouw neer te mogen zitten op het strand. om daar openbare toiletruimte te maken. En dat is afgewezen? En dat is afgewezen. Ja. Dus ik hoop dat, uh, dat dat straks op het strand wel kan. Maar dat bedoel ik er dus mee te zeggen. Hè? Uh... Kun je die mensen dan niet overtuigen van het wildplassen, Noem, noem daaruit. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? uitvassen, uh, nou, klaarblijker... uitwassen dan, dan maar even op. Want als ze, uh, nou, maar klaarblijkelijk, dat... klaarblijkelijk is dat uh, niet zo ernstig dat men vindt dat er meer van die dingen moeten komen. Een ander voorbeeld. Uh, nou, een ander uh, voorbeeld. Er wordt. Uh, ik, ik citeer jullie verkiezingsprogramma. ...van vier jaar geleden. Er wordt jaarlijks een ontvangst georganiseerd... Hoe oud is het nou? Vier jaar geleden. Oh, vier jaar geleden. Oh. Er wordt jaarlijks al vier keer, al 16 jaar oud hebben gedaan. Er wordt jaarlijks een ontvangst georganiseerd... ...voor nieuwe bewoners... ...waarbij ze door de gemeente welkom worden gegeten... ...en geïnformeerd worden over de nieuwe leefomgeving. Is dat gebeurd in de afgelopen vier jaar? Bij mijn weten hef, hebben de opeenvolgende burgemeesters... ...dat gedaan, ja. Ja. Voor nieuwe inwoners van Zandvoort. Voor nieuwe inwoners van Zandvoort, ja. En ja. avond... Of dat per se op een avond is geweest. Hoe oh, dat, ja, dat allemaal de precies de is gebeurd, dat is, weet ik het. niet. Maar dat is het is wel gebeurd. Ja. Van de Heijden heeft gedaan. Uh, niet Niet Meijer ook. Eh, niet Meijer heeft gedaan. En ja? tussenpersonen uh, ja. ook? Uh, mevrouw Mai? En Hester Mai ook, ja. Mai? Ja. ja. Dat is gebeurd. Dan is het ons te gegaan. Ja, maar je gaat er niet. We uh, moeten de varen voorop en dan uh, die mensen aan de grens uh, opvangen. Nee, ik praat niet voor over de verhuiswagens het, uitlopen, Ik praat niet over om de, om de nieuwe de Nederlanders. Ik praat gewoon nee, over ik de, heb de het, mensen die in Zandvoort komen. Nee, daar heb ik het over, daar heb ik het ook over. Dus je wou niet dat de mensen voor de verhuiswagen uit met de varen nee, het dorp ingebracht werden, of maar, wel? Je, het was in ieder geval vroeger wel zo dat ook alle verenigingsleven werd uitgenodigd. Zodat je kennis kon maken met het verenigingsleven van Zandvoort. Nou, hoe dat precies gaat, weet ik niet. En, uh, maar dat boeit me ook niet zo. Dat, dat is niet mijn portefeuille ook. Dus, uh, maar ik weet dat het gebeurt. En dat, uh, Jullie zijn nu de, de, de, de straten ingegaan, de wijken ingegaan... in de afgelopen maanden om te luisteren wat er leeft. Ja. Wat is er uitgekomen? Weinig. Helaas weinig. Hoe bedoel je dat? Nou, weinig bezoekers. Hele, Hele, heel weinig bezoekers. Dus mensen uh, uh, hadden blijkbaar niet zoveel behoefte aan om... Uh, om hun gedachten aan ons door te geven en hun wensen en visie aan ons door te geven. Hoe zal dat komen? Is dat een algemeen. Dat weet ik niet. Maar de gedachten van jongens, ze beslissen zelf daar. Dat weet ik niet. Mensen zijn tegenwoordig veel individueler gericht. Dus, uh, hmm. Op hun eigen dingen, op hun eigen belang. Nou, ze kregen hier de gelegenheid om daar, uh, daarop te anticiperen. En dat, uh, dat heeft men toch. Niet gedaan, misschien geen prioriteit of uh, ja. Ja, geen idee. Heb ik nog een andere vraag. Uh, over de voorbije periode dat, uh, dat het uh, heeft uh, gezeten, deze samenstelling, tussen VVD, OPZ en Partij van de Arbeid. Want dat zijn de collegevormende partijen. Hoe is dat uh, werken uh, vanuit de Raad, uh, Nico? Dat, uh, dat, ja, dat gaat niet altijd even vlekkeloos, maar ja. goed, jullie zijn daar getuigen van geweest in de, in de, de afgelopen vier jaar. Ja. Partij van de Arbeid. Uh, hij heeft geprobeerd, en ik denk dat het ook wel aardig gelukt is, een, een behoorlijk constante factor te zijn. Ja. Eh, wij zijn... Uh het lang niet altijd eens geweest met onze coalitiegenoten. Ook dat is, is, is, is mogelijk jullie ook hier niet, een niet beetje, Hebben jullie ook niet nee? het, beetje het kaas van het brood laten eten door de, de wat Ik grotere partijen? Ik vind het niet dat je het kaas van, van de, de kaas van het brood laten eten. Als je als partij het standpunt huldigt dat, dat alles wat ingebracht wordt door een, door een college, plannen die gemaakt worden hier bij de gemeente, dat je dat op een hele nuchtere manier gaat bekijken. En op een rustige manier de voor- en de nadelen afweegt in plaats van bij voorbaat, want, want ik vind dat dat veel te vaak gebeurt hier in, in de Zandvoortse politiek, zeker de laatste, laatste twee jaar, dat men alleen maar kijkt van wat er mis is in, in plannen en dan uitgebreid gaat, gaat, uh, gaat schieten. Ja. He, dat, dat veroorzaakt alleen maar ellende in het dorp. Niemand is daarmee gebaat. Het richt een heleboel schade aan. Ja. He, niet alleen... Uh, ...qua communicatie... ...maar uh, laten we ook zeggen... Uh, ...materiële schade... ...want het kost klauwen met geld... ...als je constant maar uh, roept dat alles maar fout is... ...en iedere keer maar alles gaat, gaat terug... ...gooien naar het, uh, naar het college... Uh, ...plannen afwijzen... Uh, ...stukken zijn niet voor uh, bespreking... vatbaar. Het, dat soort dingen... Ja. ...dat hoor je veel te veel de laatste tijd... ...en wij vinden dat dat niet zo is... En dat, nou ...en dat betekent... Dus dat, we, dat het regelmatig is voorgekomen. Ja. Dat wij wel voor bepaalde, een bepaalde insteek van uh, het college waren. En coalitiepartijen niet. Ja, het zei zo. Omdat je in een coalitie, uh, coalitie zit wil niet zeggen dat je daarmee je gezicht moet verliezen. En ik vind dan, ja, je moet staan voor je, voor je eigen principes. Okay, nou, nou, ik nou, nou, ik heb er niet zoveel nou, last van gehad hoor, met mijn nee. portefeuille. Nee. Nee? Met jouw portefeuille? Nee. dat is inderdaad... Ik heb geen... Uh, nee, ik heb in die vier jaar heb ik... Uh, alle zaken die ik heb aangepakt, uh, die zijn door de raad gekomen. En, uh, en, en zonder al dat gesteg alleen gedoe. Uh, dus wat dat betreft heb ik... Uh, heb ik in ieder geval... Uh, nou ja, ja geluk gehad moet ik niet zeggen. Maar ik heb, ik heb er geen last van gehad. En uh, voor zover mij bekend uh, is datgene wat er uh, in mijn portfolio gebeurt... is in ieder geval door iedereen gewaardeerd. Nou, dat, uh, en dat vind, ik, uh, dat vind ik wel prettig. Gert, uh, je bent... Uh... Fractievoorzitter of fractieleider, lijsttrekker moet ik zeggen. Ja, ik, ben, ik ben partijleider. Ja, partijleider. Ja. Uh, sta je weer bereid voor een nieuwe periode als wethouder? Ja, want anders zou ik er niet meer op gestaan. Want als je 16 jaar raadslid bent geweest en 4 jaar wethouder, dan, uh, uh, en je wilt niet nog een keer wethouder worden, dan, uh, dan moet je er niet meer op gestaan. Okay. Stel voor de situatie dat uh, straks de, coalitie, de coalitieonderhandelingen mislukken voor de Partij van Arbeid, wat dan? ga je dan wel gewoon de raad in? Dan ga ik, dan heb ik met de partij van Arbeid afgesproken. Dan ga ik één jaar de raad in, om de andere mensen een tijdje te steunen en niet als fractievoorzitter. Dan wordt niet als fractievoorzitter, want ik vind dat ik dan de nieuwe mensen niet in de weg moet gaan zitten en vervolgens moet ik dan gewoon verdwijnen, want het is te doen gebruikelijk dat mensen die wethouders zijn geweest en in de raad zijn gaan zitten, altijd hun opvolger in de weg zitten. Het altijd beter weten, altijd. Nou. Je hebt natuurlijk een hoop dossierkennis, dat is zo. Maar daar moet je niet aan bezondigen. Je moet, als je niet meer terug mag komen, kan komen. Als wethouder, dan moet je je opvolger niet in de weg gaan zitten. Die moet zijn eigen werk kunnen doen. Dan moet jij, die moet jij niet belasten met, uh, met jouw verleden. En ik heb dat, in, uh, ik heb dat wel eens meegemaakt natuurlijk. Uh, in de tijd dat ik inderdaad de raad heb Dat is niet goed. Oké, okay, duidelijk antwoord. Goed. Dank jullie wel voor de komst. Graag gedaan. En veel succes. Ja. veel succes. En als het programma klaar is, dan horen jullie dat. Ja, dankjewel. Ja, dan gaan we er weer over praten. Ja. Uh, liedjes, uh, dit soort liedjes uh, zijn dus ook op 24 december op het uh, Kerkplein te horen uh, bij de kerst samenzang. Ik weet niet of onze gasten die hier inmiddels aangeschoven, Marijke Mutter en Nanning de Wit, of die dat ook gaan doen... Ja, ik, Toch wel? ik ben er in ieder geval. Jij bent er wel een, in ieder geval. Een uh, lekker etentje, dan kom, ja. kom ik met vrienden op het plein en daar ga ik uh, heerlijk aan uh, brullen. En hoe zit het met jou Marijke? Nou, dit jaar zal ik er niet zijn. Dit jaar uh, ben ik bij mijn dochter. Mm -hmm. Maar uh, ik ben elk jaar geweest. En Toch het is wel. heel erg leuk. Ja, want gluwijn uh, is er in overvloed. En om de, ja, ja, maar je de, uh, de, de gluwijn uh, moet je daarna nemen. Hè, ja, de daarna. Ja, nee, daarvoor moet ik zon, zon worden. Zon worden. Ja, dan krijg je dat uh, verhaal. Ik weet dat het Zandvoors mannenkoor die reputatie toch wel een beetje gehad heeft. Weet we vragen, niet of, nu, of dat nu nog zo is. Die hand, graag handhaven. Toch wel? Ja, wel. Ja, ja, het, het gaat, gaat om Wij doen ook om de gezelligheid. Ja, ja, ja uiteraard. Precies. Want uh, daarvoor zitten jullie hier ook 21 december. Dat is ja. morgen. Morgen. 20 december. 20. De 20 de de de de de december. Morgen. De, maar mijn blaadje staat erin. Ja, is 21 december. Een foutje. Dat stond in de krant ook fout. 20 december dus. 20 december. Morgen is het... In het kader van de Stichting Classic Concerts. Ja, helemaal, ja. uh, de Toos de en uh, Peter Tromp en Johan Bierenpoot, ja. die ja. hebben dit geregeld. En die hebben niet zomaar iets geregeld. Uh, kerstconcert, de zaal op de kerk gaat open om half drie. Om ja. drie uur begint het. En wat zijn de optreders daar? Dat is het Samfords Mannenkoor onder leiding van Wim de Vries. En het Vrouwenkoor onder leiding van Ed Wertwijn en Toos. Bergen zal de declamatie verzorgen. En de bedoeling is dat er niet alleen geluisterd wordt, maar dat men ook gaat meezingen. Het programma is zo ingesteld dat er meer samenzang is, omdat het in het verleden wel wat minder was en de mensen daar eigenlijk, eigenlijk op zaten te wachten. Dus uh, je doet het ook voor het publiek die uh, graag ook de liederen meezingen, dus ja, dan... Uh, en het is natuurlijk zeer sfeervol, buiten is het wit, in de kerk is het warm. Er staat een grote kerstboom en uh, wij... Klinkt wel als het oog op morgen, zoals jij dat zegt. <laughs> buiten is het wit en in de kerk is het erg warm. En, en morgen is, sneeuwt het misschien. Het lijkt je af wel fijn wel. Het is, het is heerlijk, hè? Ja. En, en, en een uitstekend programma, ik heb dat boekje nu voor me. Uh, met de teksten erbij, iedereen die, als je de tekst niet weet... Van dat lied, dan kan je in, dan, in ieder geval bladeren. Daar in ieder geval op en dan kan je meezingen. Ja. Want er staan wat liederen bij. Sommige ken ik ook niet. Het raadsel van de liefde. Dat is een gedicht. Ik denk dat niet ja. dat, ik denk dat, dat ook verband Ik ken met dat lied dat ook heb... niet hoor. Nee, nee. dat zal Mensen, ik van een vermaarde dichter Hans Andreas. Hè? Ja. Wat jij uh, net aanhaalde. Ja, dat precies. Maar er staan, er staan hele mooie liederen bij. Samenzang, Maria, die zouden naar Bethlehem gaan. Ja, dat moet jij ook uit je hoofd kunnen. Nou, ja. nee, helaas. Oh, ik, maar, uh, ik, ik heb maar, toch een geheugensteuntje nodig. Maar, maar prachtig uitgevoerd boekje. Ja. Leuk, al die teksten erbij. Jullie zijn al een tijdje bezig met repeteren hiervoor? Zeker weten. Ja. Hoe kan ik zien in het boekje wat door het mannenkoor en door het vrouwenkoor het staat erbij? Oh, dat kan ik daar ook <laughs> vinden. Wat mooi zeg. Ja, dat schietig, ga jij dan aanhaken bij de liedjes van de vrouwenkoor of bij het mannenkoor? Bij beiden. Bij zo hoort het ah, ook. We he? doen ook een aantal nummers samen. Ja, samen, samen. ja want dat lijkt me juist het ja. hele, hele unieke van het hele verhaal. Klinkt ook leuk. Is dat uh, en, leuk om het het met, goed. Met, met, met die mannen te werken? Ja. Zo? Ja. Vanmiddag hebben we de generalen. Ja, ja. Even. Hij, ja. Hij praat ja. Nou, Ik even. Even met hem. Uh, ja, dat is goed. Gaan, ga ik door. Ja, we ja. hebben vanmiddag de generalen en dan komen we altijd bij de koren. komen we dan weer op volle sterkte in de kerk. En de akoestiek in, en in is de goed uit. de kerk is de akoestiek sowieso uh, heel fijn. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, is, we hebben het, uh, van de week hebben, het, uh, hebben we het woensdag uh, in de kocht hebben we het uh, beoefend. Ja. Het hele programma doorgenomen. Nou, het, helemaal goed. Hoeveel, Dan kom ik, oh, zo hoeveel ja? mannen en hoeveel vrouwen uh, zie ik morgenmiddag in de kerk? Nou, er zijn er bij ons een paar uh, weg. Maar uh, nou, ik denk dat er zo'n 28 vrouwen staan klinkt goed. Ah, ja, mannen. Het en wij komen met uh, meer dan 40 man. Zo, 40 nee, En ze man. mogen niet zo hard zingen, want dan gaan ze ons overroelen. Die mannen? Niet de bedoeling. De, wij nee. hebben de consigne gekregen van doe het wat rustiger aan als we iets samen zingen. Ja, anders komt het stuk van de wanden af. Uh, dan lopen we het risico dat de kroonluchters uh, naar beneden komen. Ja, precies. <laughs> Goed, uh, maar even Marijke, hoe is dat uh, werken met die veertig met die, uh, kerels die dan uh, daar... Uh... Ja, het is even wennen hè, ja? natuurlijk. Nee hoor, het ja. is uh, heel leuk. Het, uh, ja? het, uh, we hebben het, het is niet het eerste jaar hè, dat we het uh, nee. we hebben al meerdere jaren samen gezongen. Heel leuk. En het is altijd heel gezellig, heel leuk en... Uh, Prima. Is, zit er ook een, een soort moment van bepaalde sfeer uh, er naartoe? Uh, nou, de generale repetitie en uh, wat Nanning zegt woensdag, uh, de, dat we ook samen gezongen hebben. Ja, dat is, het is toch heel anders als je met mannen samen zingt ja? dan dat je alleen met vrouwen zingt of alleen met mannen. Stemgeluid is het anders. Stemgeluid is sowieso natuurlijk anders. Maar het, is, ja, het brengt toch een bepaalde sfeer. En een mooie harmonie denk ik ook. Hè? We, we, we nou, moeten, die veertig nou... kerels, als ze te hard zingen, dan heb je geen je kan harmonie. Niet het knopje uit, uh, je kan niet aan het knopje draaien of het wat zachter kan. Hè? Dat gaat niet. Dat gaat niet. We kunnen wel even onze ja, vinger. Ja, ja. Nou, maar de dirigent die geeft wel aan. Van... Die geeft wel, uh, ja. Ja, want ook dat is een verhaal. Het Werdwijn is van het vrouwenkoor. Ja. En uh, het, uh, nee, Wim, de Wim de Vries is, is van, van... van jullie ja. in, ja. in ieder geval. Wat ja. dus doe je dat met samen zingen? Ja. Uh, twee dirigenten. De voer, uh, nou, de, één. Het, het grote voordeel van het wetruim is onder andere dat hij verschrikkelijk goed piano speelt. Dus hij zal een aantal pianonummers uh, van, van de gezamenlijk te zingen liederen uh, begeleiden op, zijn, op de vleugel. En dan staat Wim ervoor. Ja, ja. hmm. Dus dan moeten wij Geen ruzie wennen aan een andere ander. Het, ze hebben alle twee hun eigen stijl natuurlijk. He. De ja. aanslagen en de, de manier waarop ze dirigeren is, is, is, is, is anders. Ja. Maar wordt wij... dat, het wordt wel even wat afgesproken tussen die twee van... Uh, da, die, uh, die samenspraak is, ja. uh, is altijd aanwezig. Dat ja. lijkt me wel. Ja, ja, ja. Ja. Komen jullie ook samen oplopen vanuit de toeren met een kaarsje in je hand? Het lijkt me zo mooi. Uh, nou, ik, uh, ik moet je teleurstellen. Ik zie jou helemaal voor, zal, hoor, zal, Pieter. Zal, met, met, met, met die vleugeltjes achter en een kaarsje in <laughs> je hand. En dan ga jij dat... Jongens, het is een kerstconcert. Wat zie er Het is een kerstconcert, maar het is ook niet een kerk. Ja, daarom Daar, moet je ook de nodige respect uh, uitstralen. Uh, en dan moet je er geen uh, al te jolige zitten. Uh, nee, het gaat niet om jolig. Het staat om stemmig. De dus... vleugeltjes laat ik thuis. Maar we zingen als engelen. Daar kun je van Kijk, uh, dat bedoel vijf. ik. <laughs> en eh, eh, Marijke, nog een vraagje. Want in januari moeten we jullie alweer optreden. Hè? Nieuwjaarsconcert. Nee. Het Zandvoorts vrouwenkoor en het Zandvoorts mannenkoor doen dit jaar niet mee oh, met dit concert. Nee. Oh, dat is niet. We ja, ja. hebben nog meer koren in Zandvoort. Ja. En die krijgen ook een kans. En welke uh, weet je, voor zover jij dat weet, wie zou dat dan moeten gaan doen? Beatspoezingers? Nee, nee, ook nee. niet. Oh, we uh, hebben Musical in. Oh. Uh, musical in, ja. ja. Het uh, vrouwenkoor musical in. En Icantati Cantati lijken. die zijn vanmiddag van van van al te de de horen. Peter de de Jan Versteeg. En we hebben het koor voor Anker hebben we gevraagd. En medewerking van de toneelvereniging Hildering. Dus het is gewoon verzekerd. Het uh, ja. wordt een goud, uh, een goud optreden daar. Okay. Perfect. Mogelijk gemaakt door de subsidie van, uh, van de gemeente. Dat mag ook wel even gezegd worden. Ja. ja. Uh, dat is uh, perfect. Even qua stemgeluid. Uh, jullie zijn alle twee geweest bij het optreden van de Maastrichters Staart ja. Vorige maand. Wat vonden jullie daarvan? Ik ben er niet bij geweest. Jij was er wel bij? In ieder geval. Ja. Nou, ik vond het geweldig. 100 man, mm -hmm. ruim 100 man, in zo'n kerk. Nou, het is overweldigend. Het is een toonaangevend koor nou, het nog altijd. is he, zo he? mooi. Alleen de opkomst al. Ja. Dat, dat, al zingen, nu kwamen ze op. Nou, nou dat bedoelde ik bij morgenmiddag. Dat is, ja, ja nou, nou, dat gebeurt dus, na nou, morgenmiddag dus niet. Maar we hebben wel afgesproken dat we als we weer een, een, een concert zullen geven, dat er ook op deze wijze opkomen mm. wel heel indrukwekkend is. Het ook. eerste lied zou er voor zijn, hè? komt alle tezamen. Ja, En dan kom je ja. zo binnen. Ja. Maar goed, dat is niet geregistreerd nu. Eh, dus het is eh, nog, nog niet aan de orde. Maar het, het is, is wel een item waarvan je zegt, van, nou, dan, dan komt er wat op. Dat is, dat is heel, een hele, hele goede manier om je te presenteren. Ja, nog eh, voor, voor alle duidelijkheid eventjes noemen. Eh, morgen om drie uur begint het. Half drie gaat de kerk open. Uh, ja, ik neem aan dat er ook nog een schaal is met, uh, voor uh, de collecten. Het orgel ja, dat... is al betaald, dus daar hoeven we nee, verder niet meer... Het uh, gaat om, uh, om um, een toiletgroep wat uh, ja, bij de kerk... Uh, voor mannen en vrouwen. Ja, mannen, mannen en vrouwen. En vrouwen. Ja, de, de, de, de, kerk, de kerk zorgt er zelf voor. Ik, ik zag een aantal noodgebouwen staan vanmiddag al, vanmorgen al bij de kerk. Maar dat is voor iets heel anders. Sorry. Maar <laughs> goed. Uh, ja, ja? We, dan gaan we even om half, half drie. drie. Gaan de deuren open. Gaan de deur open begint het concert. En ik denk dat het heel druk zal worden. Want iedereen wil Wij verwachten eens... de kerk compleet vol. Ja, want iedereen zo, wil... Zelfs die, die zij-vleugels. Uh, iedereen volgen, denkt met wel. deze ellende in de wereld even ja, rust ja. zoeken en ja. even gezellig warm met elkaar Absoluut. de liederen zingen. Ja. Ja. Iedereen wil ja. zingen. Hè? Ja. Ja, dat, ik, dat zou in deze dagen veel meer moeten gebeuren, denk ja. ik. Want dat zou de wereld dan denk ik ook ja, nou, iets anders uh, kleur geven. Wij, denk wij, ik. Zingen, wij zingen heel veel Want We hebben gisteren een optreden gehad in Huis Bennebroek mm -hmm. uh, voor een, een, een, een. De dankbaarheid is in de ogen ja, te zien. Ja? ja, is fantastisch. Zo leuk. Hoor. Zo leuk om te doen allemaal. Maar goed, ja, ik ben een enthousiaste enthousiast. Uh, zanger, ja, dus, dat uh, dat ja, weten we van ja. je. We okay. wensen jullie erg veel succes. Dank Dankjewel. Dankjewel. Okay.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 Ga slapen met een vraag. Luistert er iemand naar de stem van de boom. het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand?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 Dat laatste kwartiertje, dat is het uh, kwartiertje voor de Zandvoorter van het jaar. Ik vind altijd, dan komt dat bij mij altijd naar boven. Er is ooit hier iemand uh, die heeft dat gedaan. Dat is Eugen Weustig geweest. Die heeft, uh, ja. die heeft uh, de Zandvoorter van het jaar titel ooit gekregen. Maar hij kwam toen een Zandvoorts etablissement binnen... En hij zegt, ik ben antwoorden van het jaar. Waarop de voetbaltrainer destijds van uh, Vitesse, Bertus Jacobs, zat. En die zegt, oh ja, van wie ben je, Drientje? Zei die zei hij, ik weet het niet, ben je ook geen antwoorden? Dus dat was, uh, <laughs> dat was wel heel duidelijk. Dus, ja. Maar goed, uh, als ik nu naar de lijst kijk, Heren Kok, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Pe Peter Kok, Gilles Kok. Kok. Ja. Uh, want als ik nu naar de lijst kijk, dan ziet hij er toch ook best wel indrukwekkend uit. En uh, vraag, hoe kom je aan deze lijst? Want ja, jullie een shortlist. Ja. Uh, drie... Uh, Zes, zes, zes, zes namen. Ze niet geselecteerd Zet op scheldnamen? Nee, zijn nee, daar hou jou één. Maar Klaas heeft al aangekondigd dat hij uh, naar Benidorm gaat. Ja. Want hij zegt, ik word het toch niet. Dus dan uh, nou, zal je maar, zien een beetje. Nee, van woont je nog ja, ik... Even ja. beginnen. Ja. Hoe kom je aan een keuze van deze zes namen? Waarom staan wij er niet op? Ja, nou, dat, ja. die vraag had ik verwacht. Die vraag had ik verwacht. Nee, we hebben deze keer voor een andere opzet gekozen. U hoort nu Peter Koff. Ja, goedemorgen vorige keren hebben we de nominaties via de krant opgevraagd aan de lezers. He, van de ja. en uh, waarom. Nou, dat was toch een heel ingewikkeld verhaal voor een hele hoop uh, mensen die moesten stemmen. Toen hebben we deze, dit jaar gezegd, we gaan het anders doen. We hebben een, een jury bestaande uit uh, vier dames. En, uh, en ik ben daar uh, de voorzitter van. En die jury is onbekend? Nee hoor, nee hoor, die kan ik best bekend maken. Want die heeft ook in de krant gestaan. Dat is uh, Nel Zandbergen. Ja. Trudy van Torenburg. Ja. Hille Jansen. Ja. En uh, Jannie Meijer. Okay. Deze dames hebben we al een aantal maanden geleden gevraagd van... Gaan jullie nou eens een keertje goed in het dorp luisteren en rondkijken van... Wie denken jullie dat er een aanmerking zou kunnen komen voor een nominatie voor de zandvoerder van het jaar? Ja. Nou, daar is een aardige lijst uitgekomen. En uh, toen is de jury bij elkaar gaan zitten met die lange lijst van namen. We hebben ze stuk voor stuk met elkaar besproken. En uiteindelijk hebben we gezegd van we moeten allemaal... Eens zijn over die naam Dan mag niet een van de jure leden Zeggen van ja maar dit of ja maar dat Dan gaat er een streep door die naam En uh, nou daar is een lijst uit uh, Gekomen Die was langer dan deze Nou zo'n hele lange genomineerde lijst moet je ook niet hebben Toen hebben we die ronde nog een keer herhaald En uh, daar is dan deze schitterende lijst van deze zes mooie namen. Ja, je, hebt, namen je uit inderdaad Lein. de zes prominente van zon kunnen halen. Dat dacht ik ook. Ja, ja, wij stonden er dus op. Dus kennelijk waren wij een punt van discussie, Pieter, denk ik. Eh, dat ah, ja. vanaf, ja. Maar, nee, nee, even serieus. Dat hoort dan later jullie zelf over. Even, even serieus. Ik, ja. ik zie de naam Marianne Rebel. Ja. Nou, wie kent Marianne niet? Geweldige meid en ze doet zo verschrikkelijk veel voor de kunst. Ik ben ook blij dat er een dame bij zit hoor. Precies. Denk, ja, want het zijn eigenlijk hoofdzakelijk mannen die op zo'n lijst komen. En misschien komt het ook een beetje doordat uh, de vrouwelijke jury toch een beetje meer naar mannen heeft gekeken dan naar, naar de vrouw. Maar ik ben blij dat we een, een vrouw op de lijst hebben. Maar ook uh, mensen als Klaas Koper, ja. Ivo Lemmens, uh, Rob Bossing, Leo Miesebek, Ben Zonneveld. Uh, ja. Geweldige mensen. Dat, dat vinden wij wel. Dat ik erg. vind het initiatief van de Zandvoedse zo leuk. Dankjewel. Dat, nee, maar, uh, vorig jaar heb ik dat gemist en de jaren ja. daarvoor heb je het wel gedaan. Ja. Uh, gelukkig dat jullie het op dat besluit gedaan. Ja, vorig jaar wilden we het ook wel doen, maar toen was er een beetje miscommunicatie met uh, de gemeente. En toen moesten we op het laatste moment alsnog dit gaan, gaan organiseren, maar toen was het was te laat. Toen kregen we het niet meer voor elkaar om al die stemrondes te genomineerden op tijd uh, te krijgen... En toen hebben we voor iets anders besloten, wat wel op korte termijn te realiseren was. En dat was de fotowedstrijd van hoe zie ik Zandvoort? Of oftewel ja. zo zie ik Zandvoort? Zo heet die wedstrijd. Ja. En dat was ook erg leuk, want we hebben ook heel veel reacties op gekregen. Ja. Maar Gelukkig hebben we succes. dit jaar weer op tijd. ...met dit evenement kunnen gaan, gaan beginnen. Ja. Gilles, jij, uh, jij gaat elke dag de postzak openen met alle briefjes die binnenkomen, stemmen die binnenkomen. Ja, je hebt gezien dat ik op kantoor een uh, prachtige stemdoos heb. Ja. En die wordt uh, wekelijks gelegd en uh, aan de jury overgedragen. En die uh, tellen alle stemmen. En die houdt dat keurig bij. En hoe loopt dat? Komen de briefjes binnen? Ja, ik heb een krant bij me, maar het is het bonnetje alweer uitgescheurd. <laughs> nou ja, dat bedoel ik. Het loopt hartstikke goed. En... Uh, uh, wat jammer nou. Wat ik op kantoor inderdaad merk is dat er heel veel mensen binnenlopen om uh, briefjes in het uh, busje te deponeren. Ja. Ja. Uh, sommige mensen doen het ook voor andere mensen, dus die komen echt met stapeltjes tegelijk binnen. En, uh, dus het loopt uh, goed. Maar daarnaast uh, hebben we ook een e-mailadres waarop uh, gestemd wordt en ook die wordt heel veel gebruikt. Controleer je ook of er meerdere uh, stemmen door één persoon zijn uitgebracht? Nou ja, je hebt een jury van vier personen en die, uh, die zijn er druk mee. Er ja. zijn er twee behartigd uh, met de taak om te kijken of uh, geen dubbele stemmen geen dubbele, tussen zetten nee. en of alle stemmers wel uit Zandvoort komen. Ja, ook. Want dat is ook een voorwaarde. Dat, ja? Dus ja. geen ex-inwoner van Zandvoort die ergens in Rex Tiradel woont en zegt van... Nee. Daar, wij, ik spreek, weet hoe de jury moet oordeelt, worden. oordeelt de jury dat je ingezeten in Zandvoort moet zijn. Maar het heeft geen zin om twintig Zandvoortse kuranten ergens uit een bak te halen ja. en die met uh, je eigen naam in te vullen en dergelijke. Ja, dat valt natuurlijk wel op omdat het dan met hetzelfde handschrift gegeven wordt. En dan worden er wel vragen gesteld. Ja, dat, zo makkelijk wordt het allemaal niet. Nee. Je kan gemaakt. maar één keer stemmen. In principe. In principe kan elke persoon één keer stemmen, ja. Nou, dat, dat wordt gecontroleerd trouwens. Hè? Want op die Bon moet je ook je naam en adres opgeven. Yeah. En er wordt wel degelijk gecontroleerd als jij zes keer zegt van Pieter Joustra, Wilhelmina weg. Dan gaan er vijf keer uit. De jury is heel streng daarin. Dat is, uh... o, is, dus je is het duidelijk. Sorry dat jij dan al vijf wat... gestemd <laughs> <laughs> <laughs> Maar wat wel gebeurt. Hij had sinds de binnenzak al. Uh... <laughs> ja, maar ja maar hij zit ja, in de. Dan weet ook waar die loten naartoe zijn gegaan van de ondernemersvereniging. Maar goed, maakt niet uit. Ga door. Maar wat je ook ziet is dat briefjes gekomen worden en dat oh ja? mensen toch lobbyen voor een bepaalde kandidaat. Maar dan zijn er wel allemaal verschillende namen ingevuld. en die, Ze delen dan die briefjes uit van vul hem in en lever hem in op het uh, redactiekantoor. En dat gebeurt ook. Ja, waarom niet? Of je nou per e-mail doet of via een briefje, Als het maar niet dubbel is. Oké, okay, nou komen die loodjes allemaal binnen. Maar dan komt het grote moment. En uh, dat is uh, 5 januari. Ja. Wat gaat er dan precies gebeuren? Dan uh, gaan wij in te, uh, Sunparks Zandvoort aan Zee bekendmaken wie de winnaar is van deze verkiezing. Um, dus dan worden alle stemmen geteld. Dus waar jullie... in Sunpark en hoe laat? En uh, Op 5 januari in Sunparks begint om 5 uur het, uh, het programma. Um, in het hoofd, hoofdgebouw? In uh, Beach Factory. Ik weet ja. niet of iedereen weet waar het ja. is, maar het is bij de. Vroeger hadden ze vier tennisbanen. Dat zijn er niet toen twee van worden. gemaakt. En die nee. andere twee, dat is de Beach Factory. Ja. Uh, het mooie is dat het, uh, het park gesloten is. Ja, voor onderhoudswerkzaamheden. Dus dat die doen ze elk hele jaar. Hele gang, uh, en uh, toch zijn, uh, e uh, hebben ze speciaal voor ons gezegd: dan gaan we dat, uh, dat deel openen. Uh, personeel aanwezig. Uh, dus we hebben het hele gedeelte voor onszelf. Zowel de Beach Factory als uh, de bowlingbanen zijn beschikbaar en uh, het restaurant de afloop daarnaast, uh, Sharky's restaurant. Um, allemaal keurig verzorgd door Sumparksen, dat is hartstikke mooi. Het programma begint om vijf uur, We, uh, zoals deze week in de krant heeft gestaan, uh, uh, komt Louis Schuurman uh, met zijn uh, formatie uh, de muzikale omlijsting uh, verzorgen, Papa Luigi. Papa Luigi e Amici, uh, dat doet hij zowel uh, uh, vanaf vijf uur bij het programma zelf als na afloop bij het buffet waar uh, ik moet zeggen ook heel veel mensen al op ingetekend hebben, ook daar wordt de muziek dus verzorgd door uh, Papa Luigi. Nog even terugkomen, want om vijf uur beginnen. het dus. Uh, ik vermoed dat het zo rond een uur of zes, uh, kwart voor zes, zes uur het hoogtepunt zal zijn. Um, want de echtgenoot van onze jurygenoot, mevrouw Jannie Meijer, die gaat de uh, bekendmaking doen. Ja, <laughs> het nou gebruiken? Pieter, dat moet je okay. toch wel weten. Omdat deze meneer, dacht ik al, zo vaak uh, genoemd wordt. Maar goed, voor jou zal ik het doen. Burgemeester Niek Meijer zal de bekendmaking uh, doen. Ehm... Um, Samen met Marcel Meijer. Samen met natuurlijk, degene ja, die zijn... is. Dat is geen zijn familie zijn, van elkaar. Het schild zou moeten overdragen. Dat is Marcel Meijer. Die twee jaar geleden Zandvoort van het jaar is geworden. En nou, mede om wat net geschetst is dat er vorig jaar geen uh, verkiezing is, is geweest. Waar, toch is wel grappig, hè? Meijer en Meijer. Zo ja, meijer, en meijer ja, Meijer en ja, Meijer, ja, precies. Ja, ja. En, ja. Ja. en Marcel <güls> heeft twee jaar lang de titel Zandvoort van het jaar kunnen dragen. Dus dat werd verder. Ja, maar ga verder. En daar was hij trots op. Ja. Dus dan zal de overdracht plaatsvinden van Marcel's. Uh, ja, scheelt hè, hoe kan je noemen? Ja, plakketten uh, Pakketten, Die uh, overdraagt naar de, de nieuwe Zandvoort van het jaar En Hoorkelde. ja, die uh, mag dan waarschijnlijk een jaar lang de eer dragen En uh, zoals Marcel ook afgelopen twee jaar heeft uh, gemerkt Wordt hij af en toe ook betrokken als zijnde Zandvoort van het jaar bij bepaalde activiteiten En uh, hij heeft een mooie lunch gehad met de burgemeester destijds uh. Dus ja, uh, dat, uh, dat is ook het verschiet voor de nieuwe uh, Zandvoort van het jaar het hele programma zal op die dag, uh, uh, nou ja, de, de plechtigheid zelf zeg maar, zal tot half zeven ongeveer duren. En dan stelt Sunpaks, uh, de, uh, de Beach Factory, beschikbaar. Er kan gemist golf worden, er kan ge, geboold worden. Uh, allemaal gratis. Er, er staat een Wii-apparaat, uh, uh, daar kan op gespeeld worden. Dus dat is allemaal, uh, allemaal fantastisch. En om een uur van zeven schuiven aan voor het buffet. Het speciaal voor deze avond gemaakt uh, samengestelde bu uh, buffet... Uh, Waar de mensen wel vooraf moeten intekenen. Omdat ze willen weten hoeveel mensen er uh, ongeveer gaan komen. Waar moet ik intekenen? Uh, nou, vandaar dat we op het stembriefje zelf een, uh, uh, twee vakjes hebben gezet. waarop je kan aankruisen. of je wil komen bij de uh, of aanwezig wil zijn bij de uitreiking. en of je ook wil blijven eten. En wat kost dat? Het buffet kost 19,50 per persoon. Dat is geen geld. Dat is geen geld. En uh, het buffet heeft al een keer in de krant gestaan. en als je ziet wat je daarvoor uh, voorgeschoteld krijgt. Is, uh, Denk ik echt uh, zeer wat, wat, scherp geprijsd. Nou, vertel, wat, wat krijgen we voor? Wat wou je zeggen, Peter? Want je zit uh, ja, even aangestoten. Ja, ik ga even zeggen. Kijk, we zijn heel dankbaar uh, dat uh, Sunparks ons uh, deze uh, avond aanbiedt, want dat is het. Uh, het eten moeten mensen zelf betalen, maar alle hapjes en drankjes zijn, uh, en de locaties zijn beschikbaar gesteld door uh, Sunparks. En uh, nou, dat, dat, dat wil ik graag benadrukken. Dat we willen er heel blij mee zijn dat ze dat, uh, dat willen doen. Hiervoor. Heel belangrijk voor het dorp. Dat is voor het dorp ja. ook belangrijk. Het is ook, uh, dat wil ik ook nog even zeggen. Uh, ik ben namelijk op 2 november bij de ondernemersavond geweest in Sunparks. En uh, de directeur van Sunparks, Zandvoort, uh, Baudelijn van Veelsteren, riep daarvan. Wij willen met Zandvoort een meer, meer dan Centerparks ooit gedaan heeft, een binding gaan vormen. En toen dacht ik eigenlijk op die avond al van, ik ga hem vragen voor deze avond. En uh, in eerste instantie wilden ze wel even goed weten wat precies de bedoeling was. Maar uiteindelijk zijn ze ontzettend enthousiast geweest en uh, al deze medewerking verleend. En daar zijn we heel blij mee. En ik denk dat zij daar ook heel blij mee kunnen zijn. En dat het uh, hun ook helpt om de betrokkenheid met de zandvoortjes uh, te bevorderen. Dat hoop heel ik tenminste. Goed. Heel goed. Nou, we weten in ieder geval de uitreiking. We weten dat we daar lekker kunnen eten. We weten ja. dat je dat uh, wel moet betalen, maar dat is spot goedkoop 1950. Uh, dat daar bekend zal worden gemaakt wie de Zandvoorten van het jaar is. Ja. En uh, tot uh, wanneer kunnen ze stemmen? Dat kan gestemd worden tot 30 december. Dat kan uh, met zo'n briefje uh, door dat in te vullen en in te leveren bij de redactie van de Zandvoortse krant. Wat is het adres ook in? Kleine krocht twee. Ah, Kleine krocht twee. Of uh, per e-mail, en dat kan naar ju jury.zandvoortsekrant.nl Zandvoortsekrant.nl, dus. Zandvoortse zoals de kop van de krant is, zo ja. is ook het e-mailadres. Aan, aan elkaar vast. Gaan ja. jullie nog een speciaal uh, eindejaarsnummer maken van de Zandvoortsekrant? Komt er nog een special uit? Uh, er komt een special uit, maar uh, de laatste krant van het jaar wordt week 53. Daar uh, hoor je hier al mensen... Dat is best bijzonder. Dat wordt de week waarin wij gaan terugblikken op het afgelopen jaar. Zoals wij eigenlijk de laatste jaren altijd doen in de laatste krant. We hebben een uitgebreid overzicht van wat 2009 ons heeft geboden. En vanaf krant 1 gaan we dan weer het nieuwe jaar in. En dan zullen de verkiezingen denk ik een belangrijke rol gaan spelen. Ik wens jullie veel succes met de krant voor het komend jaar. Dag, Heerlijk, hartelijk dank. Uh, aan deze Goedemorgen Zandvoort werkte de volgende mens mee. Gastvrouw was vandaag in Hotel Hoogland. Tussen tien en twaalf zaten we hier. Uh, elke zaterdag zitten we er ook. Tussen tien en twaalf, uh, Yvonne Roosendaal, uh, de techniek. Twee mensen, Pascal van der Beek en Roy Halleman. In de redactie werd vandaag verzorgd door Nel Kerkman-Pieter. Het was een waar genoeg gevolg. Ja. Uh, doe wij onze kerstmutsen op, want dan zitten wij hier weer. Ja, en dan verwacht ik dat jij gaat zingen. Ik? Ja. Ik weet het niet, maar goed. Na twaalf uur, dat, hè? Ja, na twaalf. Goed, straks de muziekboulevard met Maurits Mulder. En er zit nog iemand die straks om twee uur te horen is. Dat is Rob Harms. En dan is deze CFM-middag ook alweer aardig gevuld. Want dan gaan we vanmiddag de sprookjeswandeling in. Precies. Nou, wat ons betreft graag tot volgende week. En tot de volgende keer. Dag.